En een voorspoedige start. Mark Hrokken met het NOS Journaal. Op de vrachtwagen die werd gebruikt voor de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn... zijn de vingerafdrukken gevonden van ANS Amri. Dat meldde Duitse media. Amri is de belangrijkste verdachte van de aanslag. Er is een klopjacht op hem gaande. De afdrukken zouden zijn gevonden op de deur aan de bestuurderskant. De politie heeft nog niet gereageerd op de berichten.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 Musea op de Krim gaan in hoger beroep in hun poging de kunstschatten terug te krijgen. Die liggen al ruim twee jaar opgeslagen in het Allert Pearson Museum in Amsterdam. Daar was in 2014 een tentoonstelling over het Krimgoud. Terwijl die tentoonstelling liep, werd het Oekraïnse schiereiland door Rusland geannexeerd. De rechtbank oordeelde onlangs dat de kunstschatten terug moeten naar Oekraïne. Het regeringstoestel PHKBX staat te koop. De Fokker 70 wordt in een brochure aangebrezen als het vliegtuig dat 20 jaar regeringsvertegenwoordigers en leden van het Koninklijk Huis vervoerde. KBX staat voor koningin Beatrix. Zij nam het toestel in 1996 in gebruik. Het is nog niet bekend welk vliegtuig als opvolger wordt gekocht. Koning Willem-Alexander begint volgend jaar een opleiding zodat hij met een Boeing 737 kan vliegen... Maar dat staat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst los van de aankoop van het nieuwe regeringsvliegtuig. Het weer het is op de meeste plaatsen droog en vanuit het noordwesten en westen breekt de zon vaker door. Het is 6 tot 9 graden. Ook morgen is het tot de avond droog en schijnt af en toe de zon. Tijdens de kerstdagen meer kans op regen. Het is dan 10 tot 12 graden. En vooral op tweede kerstdag regent het. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFN. Met men nu. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Matchbox... In deze twee uur durende uitzending in de categorie ZFM Muziek Boulevard Live is het vandaag 22 december 2016. En voor mij is het dan ook meteen de laatste uitzending van dit jaar. Want. Wou, Dan gaat er eentje helemaal voor zijn beurt. Dat was niet de bedoeling. Dat gaan we zo meteen eventjes netjes keurig anders doen. Maar in ieder geval. Het is de laatste uitzending voor mij deze, dit jaar. Want uh, ik ga volgende week een, een weekje naar Engeland. Maar Hans is hier om de zaken voor mij waar te nemen. De komende uh, twee uur heel bijzondere muziek. En we beginnen met Elvis Presley. Mm -hmm. Een beetje een bijzondere uitzending, omdat het de laatste voor mij van dit jaar is. En zo heb ik bijvoorbeeld Carla Boot gevraagd om haar uh, favoriete Elvis-nummers aan mij door te geven. Ze gaf op mijn lijstje met nu uh, twaalf nummers. Daar heb ik er vijf van uitgekozen. En daar beginnen we dan ook mee met die vijf. We begonnen dus met Jailhouse Rock. En zometeen hoor je achter elkaar Return to Sender, Can't Help Falling in Love, Wooden Heart en Judy. Elvis Presley. Return. Rode a ball. Good. treat me like you really should Cause I'm not made of wood And I don't have a wooden heart. Wo's it in, wo's it in, zum Städte-Lehm-Haus, städte Und du mein Schatz bleibst hier shots blast here. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Zai meer zij meer wie du werkelijk zult, wie du werkelijk zult, cause I don't have a... Word. Vijf platen waren van Elvis Presley... en ze werden ons gebracht door uh, Carla Boot. Hartelijk dank, Carla, voor deze heerlijke serie. Vier van de vijf kwamen trouwens uit een film. De eerste, Jailhouse Rock, uit de gelijknamige film... Return to Sender uit Girls, Girls, Girls... Can't Help, Falling in Love uit Blue Hawaii... Wooden Heart uit G.I. Blues... en de laatste, Judy, kwam van het album Something for Everybody... uit 1961... En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden en dat is de laatste van het jaar. Want volgende week, al zou ik er geweest zijn dan nog, hadden we geen tips. Want er kwam er volgende week geen één nieuw binnen op 29 december. Is niet zo raar ook natuurlijk. Uh, we hebben nu weer vijf nieuwe binnenkomers en ze zijn allemaal weer in de laatste regionen. De lagere regionen en de eerste op 40 hier is Cream. I feel free. ba, I feel free. ba ba, I feel free. Mm. Bum, bum, bum, bum. De eerste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 22 december 1966. En dat waren de heren van Cream met I Feel Free, nieuw op 40. Eén plaatsje hoger, een plaat waarvan je zou zeggen... Nou, die breng ik in de zomer uit. Maar nee, de platenmaatschappij van de Righteous Brothers... vond het een goed idee om Island in the Sun in de winter uit te brengen. This is my island in the sun. Toils is time to go Though I may sail on oh, any sea Their shores will always be home to you shining sand. in de stand van de Righteous Brothers. En als ik dat nummer hoor, dan denk ik altijd aan Harry Belafonte. En dat blijft ook zo natuurlijk. Bij het volgende nummer denk ik altijd aan Wilson Pickett. En dat klopt, want die komt met het volgende nummer binnen... op uh, 38 Mustang Sally. Nieuw op 38 was dit Mustang Sally van Wilson Pickett. Bij de volgende plaat krijg je toch weer een beetje een kesterig gevoel. En dat klopt ook wel. Met Herman's Hermits nieuw op 37 East West. East West over the ocean perpetual motion traveling around no rest sing night out and day in, doing the rounds. What a great life it must, What a great life it must Swear be. Swear of joints, everything classy, nothing that's passing, only the best. Lush girls, odling and dying, crying and sighing. This is success. of mine East West met Hermans Hermits, nieuw op 37. En dan zijn we toe aan de laatste nieuwe binnenkomer. En die komt binnen op 32. En dat is dan natuurlijk per zondag de knapper van de week en die komt weer op 32 met The Temptations and I know I'm losing you. De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. En 12 december 1966. Volgend jaar dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dan is het jaar 1967. We hadden net vijf keer Elvis en nu krijgen we vijf keer de tip van Willem. Want ik had Willem gevraagd of hij even een uh, vijf favoriete nummers wilde doorgeven van de Beatles. En of de solo projecten van de Beatles van Paul, John, George of Ringo... Uh, het is gelukt met moeite, want dan ga je natuurlijk wel heel veel van die lijstjes maken. Maar hij heeft er vijf gevonden. En die gaan we nu achter elkaar draaien. En zometeen hoor je wel welk het waren, als je het al niet weet, natuurlijk. De tip van Willem, vijf keer: De Long and Winding Road. And Appear. I've seen that road before There are places I waren de keuzes van Willem, de top vijf van, de, top, de tip van Willem. Uh, vijf nummers gerelateerd aan de Beatles of aan de solo projecten van de Beatles. We begonnen met uh, The Long and Winding Road van het album Let It Be. En daarna speelden we Rubber Soul uh, track In My Life. In negen, op 29 november 2001 overleed George Harrison. En een jaar later, op 18 november 2002, werd het album brainwashed... ...postuum uitgebracht en daarvan draaiden we Run So Far. En als laatste was Paul McCartney aan de beurt van het album Run Devil Run. En dat was Calcutta. En zoals Willem al zei, daar had ik nog wel 50 lijstjes van kunnen maken. En natuurlijk, dat is ook waar ook. Maar goed, nu gaan we weer even wat anders doen. Hier is Vicky Brown. Vijf van de Evergreens. Liedjes die even lang, echt even lang, heel erg mooi blijven. Um, aan kerstplaatjes doe ik niet zoveel. Twee weken geleden had ik geen keus, want toen kwam er een kerstplaat binnen in de top 40 van 50 jaar geleden. Uh, maar ik ga toch niet helemaal ongekerst zeg maar, uh, naar Engeland. Want er komt er nou toch wel één hoor. En die moet eigenlijk wel. Happy Christmas, Kilko. Happy Christmas, Julie. So, this is Christmas. What have you done Another year over And you won't just begun, And so this En natuurlijk, als je dan toch een kerstplaat draait, draait dan deze. Happy Christmas War is over van Joe. Dat is weer iets voor zijn beurt, maar goed, daar gaat het nou even niet om. Um, we hadden dus Happy Christmas War is over van John Lennon en Yoko. Oh En dan gaan we nu toe naar de top 100-hit van 1961. Die zit altijd in het eerste uur. En het is een instrumentaaltje van het orkest van Lawrence Welk. Hier is Calcutta. Meteen voor het eerst uur. Zometeen nieuws- en berichten, en dan zijn we terug met het tweede uur. Tot zo. Zie FM, wens jullie allemaal fijn.